Je om de oren slaat In een uitgestorven winkelstraat En als de hele stad je tegenstaat Zal ik er voor je zijn Als elke schaduw alsmaar langer wordt Schijnt veel te kort Als al wat groen was alweer is verdoord, Zal ik er voor je zijn Als het moet ga ik voor jou door het vuur Ren de trap op drie treden tegelijk Ik breek met bloot Ik op die manier jouw hart bereik Als niemand jou nog aan het lachen maakt Je zit daar maar en je wordt door niets geraakt Als je van binnen diepe zuchten slaakt Zal ik er voor je zijn Dan een luisterend oor Zorg ik toch voor een hoor. Misschien dringt het dan eindelijk tot je door Ik zal er voor je zijn Ik zal er voor je zijn Is that